Kraak zijn wal en het schip, pluk veren van een kale kip. Beste stuurlui staan altijd aan wal, hoogmoed komt voor de val. Hij is slim als een vos, huilt met de wolven in het bos. Bijt door de zure appel heen, in een huishouden van Jan Steen.